Dan de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu vergadert telefonisch met zijn veiligheidskabinet over het aangekondigde bestand met Libanon. President Trump kondigde een staakt-het-vuren van 10 dagen aan. Het moet vanavond om 11 uur onze tijd ingaan. Netanyahu heeft er nog niets over gezegd. Trump zei ook dat hij Netanyahu en de Libanese president Aoun heeft uitgenodigd in het Witte Huis. Inmiddels is Hezbollah van de ontwikkeling op de hoogte gebracht door Teheran. Het Iraanse regime vindt een bestand in Libanon van groot belang voor verdere vredesonderhandelingen. Bij de hack van softwarebedrijf Chipsoft zijn toch gegevens van ziekenhuispatiënten gestolen. Dat zegt het bedrijf. Chipsoft levert zorgsystemen aan ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. En die gebruiken het systeem onder meer voor het verwerken van patiëntinformatie. De zorginstellingen waarvan gegevens zijn gestolen worden ingelicht. Begin deze maand kwam naar buiten dat het bedrijf was gehackt. Bij een vleesbedrijf in Nuenen zijn twee directeuren en een manager aangehouden. Het bedrijf zou ongeschikt en onveilig vlees verhandelen en ook documenten vervalsen. De NVWA onderzoekt nog waar het precies terecht is gekomen. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Duidelijk is wel dat het in de snackindustrie terecht gekomen is. In frikandellen onder andere. Ja, de NVWA zegt dan het hoort niet, het mag niet. Maar de kans dat je er ziek van bent geworden is niet zo heel groot. En dat komt omdat tijdens het verwerken van het vlees het vlees nog verhit wordt. De NVWA heeft de erkenning van het bedrijf ingetrokken. Defensie gaat niet meer oefenen met drones op een vliegveld bij Weert. Op airport Kempen vertrekken dagelijks honderden zakelijke vluchten en ook lesvliegtuigen. Maar het is ook deels een militair oefenterrein. Het vliegveld heeft last van drones, vuurpijlen en rookgranaten. Het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar een graad of acht. Morgen zonnig en wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 fall right over like I've been stuck in the moment, where I thought we were golden, but I've learned a lesson or two, let me remind you, I drove over to the sunset, let me there with your tired trash, to go off with the dust to settle down, have me thinking,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 my beer And you said that it was old The cold beer flows, the chairs all squeak And you're allowed to smoke All around East Montana it is widely understood If you wanna to bare your soul, you take it to the bucket of blood. Home smoke, bacon, steel, ale, green rugs on a wooden floor. The rig wall's contaminated with the songs of those that went before. Failure's the admission to enter the bucket of blood. Als muziekwereld loven, er toch heel wat mensen rond die behoorlijk veel ja op hebben met Paul McCartney. Sowieso Jorik van Noorden. Dat, dat sowieso. Want die maakt muziek. Dat ademt het wel. Dean Presley heeft een mateloze bewondering voor de ex beatle Maar als ik dit hoor, dan denk ik. Nou,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 ...gewoon in uh, de plek waar hij ooit geboren en uh, groot geworden is... ...namelijk in Volendam in de Piers. Volendam, daar heeft hij het uh, laten horen, uh, bandleden... ...zoals bijvoorbeeld Gietse -Sietse van Gorkum, de violist... ...drummer Jeroen Klein, Theo Siemen op uh, de gitaar... ...en de basgitaar werd uh, bespeeld door Danny van Tichelen. Dan heb je toch wel een aantal gerenommeerde muzikanten... ...in je, in je, in je band zitten die dat uh, doen... En voor die mensen die erbij uh, zijn geweest, die hebben iets unieks uh, gezien. Ik ook, want ik was er ook bij. Want nu hierna uh, gaat dat niet meer 1, 2, 3 gebeuren... dat hij met een complete band ergens op uh, gaat treden. Dus ja, uh, je hebt het uh, dan gemist. Je had erbij moeten zijn afgelopen zondag in Volendam. Het was trouwens ook heel erg druk in datzelfde Volendam... want we hadden de havenfeest, dat heb ik me laten vertellen...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 my feet. She's willing to fight for a seat by the window That sleeps all the way What can you say? I've passed that station, no need explanation Her mind's on the moon Circles, a typical thing that you'll say, see. She's all right. I'm in for a hell of a ride. Tread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 Happiness the tears No surprises waiting anymore How free would you really be Free from the fear Free from the pain would hurt feel the same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 Gestorven, een verloren in mijn ziel. Mijn tranen niet gevonden. In de zolder van mijn ziel.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 die zich ergens in de longen van de levensboom bevindt. De wind is als de wortels, niemand weet waar het begint. En toch laten we ons leiden door verleidingen, verblind. Het was gedaan, ik was bedorven. Het was donker en ik viel. Dan de wonden in de zolder van mijn ziel. Het was te laat. Ik was gestorven. Een verloren. Maar eerst hoorde je een ja met freedom, en daarachter hoorde je een trek. Een track. En levensmoe. Juist. Dan dus zweef ik naar de hemel. Toe. Wat erg. Ik weet niet hoe, maar evengoed begeef ik me bij jou.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 En aan de telefoon heb ik Tom de Keizer. Uh, Tom, uh, sorry, maar ik zat er nog even doorheen uh, te kakelen. Ik hoorde het, ja. <laughs> ja. Ja. ja, en, en het, uh, je bent, uh, jullie zijn niet de enige met, uh, met, dit, uh, met, met, met, met het werk. Ik heb het wel eens uh, gehad met een oud nummer van Dan Lyon En toen dacht ik, hij is er. Maar dan kwam er nog iets uh, achteraan. En dat was met dit dus ook het geval. Dus ja, ja en, en ondanks dat heb ik hem uh, meerdere malen af uh, zitten luisteren.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 Uh, ja, maar wel, wel binnen een, een, een band zijn. Ja. Dus met gitaardrum en nou ja, dat werkt. Ja, en wat ik ook zag op uh, de sociale media, jullie kunnen ook uh, gewoon lekker akoestisch ook uh, gewoon spelen. Kunnen we ook, ja, zeker. Ja? Ja. Uh, vertel even in de notendop, wat is er eigenlijk in uh, die tussentijd dat jullie echt uh, jullie uh, eigenlijk voor het eerst presenteerden naar buiten toe en nu met het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 Ja, ja. ook het live spelen van de nummers en het opnemen van die nummers en het opnameproces, ja dat duurt ook gewoon best wel lang dus ja. Het, ja. Ik, ik, ik hoor ook weer, uh, een, een, ook weer een persoonlijk uh, verhaal uh, is schrijven van uh, muziek en ook de teksten erbij werkt dat dan therapeutisch? ja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 Maar ik ben helemaal vergeten hoe dat nummer nog gaat Ik heb morgen een herkansing die ik toch niet ga halen Ik moet zorgen dat ik weet hoe ik mijn schuld ga betalen en Laat het je nou maar zitten, ik doe gratis een En ik verluid hem met mijn glitters, ik ben glad als een aal Wanneer ik glipper door je gat ben ik gelijk geniaal En laat maar glijden langs je huh. Gender neutraal. Ik ben helemaal naar de ratten, lig er helemaal naast Want ik ben gisteravond laat toch aan de pillen geraakt Ik heb verschillende pupillen, een trillende kaak Ik lig Twee zit er maar toch heeft het gesmaakt. Ik heb me nog, mijn avond Sinterklaas nog bestaat. En ik wist niet dat wie is in de kon konden staan. Zat er twisten of je achteruit wel door op mag gaan. Zat toeristisch bij de therapeut in al voor het raam. En ik sta kondi te schreeuwen in de stille oceaan. Wanneer het zie hier me chillen in de schaduw van de maan. En aan de mensen die ik weg nu als het slecht met me gaat. Zeg ik, laat me lekker vechten met de stem van het paard. Wat naast, want ik ben gisteravond laat nog aan de velen geraakt. Ik heb verschillende pupillen, een trillende kaak. Ik lip de zweet en zit te rillen, maar toch heeft het een smaak. Zeer gemaakt, en nu dreig ik te slapen. Maar nu denk ik bij mijn eigen, is die bab al gepaasd Maar die bab is verdwenen, die bab is gejat ik heb voor de eerste keer in tijden weer een chonko geklapt en daar.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 Zo, we klanken, want ja, we zitten toch al een beetje in het voorjaar. Scarlet Rose en Julia. Julia, <middels>